8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1 journaal praten we over Bulgaren en Roemenen. Ze komen vanaf 1 januari en gemeenten zetten zich nu al schrap. En verkiezingen in Thailand. Maar of die toezegging het steeds groter wordende protest in het Aziatische land nog kan stoppen? U hoort er ook al meer over in het NOS journaal.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 Gisteren besloten alle parlementariërs van de grootste oppositiepartij... hun zetel op te geven om china Watra tot aftreden te dwingen. Ook de betoging van vandaag heeft als doel china Watra te laten opstappen. Ze is de zus van oud-premier Taksin, die is veroordeeld wegens corruptie. Langdurige blootstelling aan fijnstof blijkt dodelijker dan gedacht. Zelfs bij lage concentraties zijn de risico's groot.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 Allochtonen jongeren krijgen meer begeleiding bij het kiezen van hun studie. In Amsterdam en Rotterdam begint vandaag een project... met mentoren uit het bedrijfsleven... om te voorkomen dat ze na hun studie werkloos thuis komen te zitten. Allochtonen kiezen relatief weinig voor beroepen waar veel werk in is... zoals de zorg en de techniek, zegt de vakbond CNV Jongeren. Dat heeft deels te maken met een bepaalde status... die rondom uh, ja, de studies economie en die bedrijfskunde hangen... Uh, maar ook omdat dat in een netwerk niet bekend is... Uh, er zijn gewoon minder jongeren die al in die richting van zorg of techniek zitten. Begeleiding door een bedrijfsmentor moet de sectoren waar veel werk is bekender en populairder maken. Singapore is opgeschrikt door de hevigste rellen in meer dan 40 jaar. Zo'n 400 woedende gastarbeiders gingen de straat op nadat een Indiase man was doodgereden door een bus. Ze bekogelden hulpverleners met allerlei dingen en staken politieauto's in brand. Door de rellen zijn de spanningen tussen gastarbeiders en inwoners van Singapore opgelopen. De minister van Transport roept op tot kalmte. De premier van Singapore spreekt van een zeer ernstig incident. Hij zegt dat de reilschoppers streng zullen worden aangepakt. Ze kunnen maximaal zeven jaar cel krijgen en ook lijfstraffen. Er zijn 27 mensen opgepakt, allemaal van buitenlandse afkomst.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 het weer het is overwegend bewolkt en blijft op de meeste plaatsen droog. 7 tot 9 graden wordt het vandaag en mogelijk breekt vanmiddag hier en daar de zon even door. Vanaf morgen is het een stuk kouder. En John Bakker weet waar het vast staat op de weg, John. Ja, in ieder geval op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo bij Markelo. 11 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Ook aanrijdingen op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam bij Hoogvliet. Daardoor 7 kilometer file. De rechterrijstroken staat dicht. En de andere kant op richting Europort bij de Botleck-tunnel. Drie kilometer na een ongeluk. En daar zijn twee rijstroken dicht. Straks de zorgen van Rotterdam en Den Haag over de komst van Roemenen en Bulgaren. Blijf luisteren. Hallo, hier Tom de Ridder.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 Snel starten tegen lage kosten. Kijk op Vismasoftware.nl slash huur. Visma. Inzicht grip resultaat. MKBbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. Account voor bedrijfsoftware huren. Kijk op vismasoftware.nl slash huur.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 Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Volgens de ambassadeur van Roemenië zullen de problemen met Roemeense werknemers reuze meevallen. De Roemenijen, wherever they ze they gaan, Ja, maar ze moeten wel ergens integreren en ook wonen en werken. Grote gemeenten zijn er niet gerust op. En dat zijn de demonstranten in Thailand ook niet. De premier vinden ze niet te vertrouwen. De premier van Thailand, Jean-Luc Shinawatra, zet intussen alle middelen in om de betogingen tegen haar te stoppen. Een aantal uren geleden kondigde ze aan het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Maar dat weerhoudt de oppositie er niet van om ook vandaag weer massaal de straat op te gaan. Correspondent Michel Maas. Michel, zei jean Shinawatra in haar aankondiging ook wanneer die nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden? Nou, het enige wat zij zei was uh, zo spoedig mogelijk. Maar de Thaise wet schrijft voor dat die verkiezingen dan binnen 60 dagen worden gehouden, dus binnen twee maanden. Oppositieleider uh, noemt de aankondiging een eerste stap. Uh, wat moet er dan volgens hem nog meer gebeuren? Nou ja, de oppositie die nu de straat op is gegaan, die willen eigenlijk af van alles wat met de familie van Jingluk te maken heeft. En vooral met haar broer Taksin. Dat is ex-premier die in 2006 is afgezet door het leger. En die nog steeds wordt beschouwd als de man die aan de touwtjes trekt. De man die de premier bestuurt en ook de regering zegt wat ze moeten doen. En uh, daar willen ze vanaf en al zijn invloed willen ze uitschakelen. En de enige manier die ze zien om dat te doen... Uh, zijn niet verkiezingen, want die gaan ze altijd verliezen... Maar dat, zijn, uh, dat is de afschaffing van de democratie, zou je kunnen zeggen. Ze willen een uh, volksraad, ze willen een premier die door de koning wordt aangewezen. En ze willen een regering die wordt aangewezen en niet langer wordt gekozen. En dat is uh, waar ze op uit zijn. En nou ja, de verkiezingen en het ontbinden van het parlement... dat gaat ze dus lang niet ver genoeg. Nee, want ze zijn dan ook niet van Jean-Luc Sinawatra af. Hè? Zij heeft al aangekondigd dat ze mee zal doen aan die verkiezingen? Ja, zij heeft inderdaad al aangekondigd dat zij de lijsttrekker wordt bij die komende verkiezingen. En dat ze zich dus uh, duidelijk ook uh, niets aantrekt van al dit gedoe. Dat ze zich niet laat ontmoedigen en dat ze gewoon opnieuw premier wil worden. Maar hoe moeten we die stap dan nu zien? Het feit dat zij uh, verkiezingen aankondigt en het parlement ontbindt? Nou, wat zij doet is uh, wat, wat, al, uh, wat binnen de mogelijkheden van de wet ligt. Zij schrijft nieuwe verkiezingen uit. En dat is wat je in een democratie doet... als mensen de regering niet meer zien zitten. En de oppositie ja, die, kan, die kan meegaan... en uh, inderdaad meedoen aan die verkiezingen. Maar uh, ja, ze willen ze eigenlijk een beetje voor het blok zetten. Want die oppositie wil geen verkiezingen. Die willen gewoon de macht. En uh, de enige manier om die te krijgen is de straat... Wat ze nu, waar ze nu mee bezig zijn. En die zullen dus doorgaan met... Die demonstraties. Er zijn nu zo'n 100.000 mensen op straat in Bangkok en die zijn op weg naar het kantoor van de premier. En ja, hoe lang ze daar zullen blijven, wat ze precies gaan doen, dat zal pas vanavond duidelijk worden wanneer hun leider Soutep... wanneer die zijn grote toespraak houdt die die heeft aangekondigd. Goed, Michel Maas houdt het voor ons vandaag ook weer in de gaten. Michel, zodra er nieuws is, dan horen we dat graag van je. Dank je wel. Tien over uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Om 9 uur begint de strafzaak tegen de agent... die vorig jaar op station Hollandspoor in Den Haag... een jongen van 17 jaar doodschoot. De agent dacht dat die jongen, Rishi, naar een wapen greep. In alle vroegte werd vanochtend technisch onderzoek uitgevoerd. Het slachtoffer is dan al afgevoerd en wordt behandeld in het ziekenhuis. Wat er is gebeurd voor de schietpartij wil het OM niet zeggen. De politie gaat ter plaatse...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 Het korps zegt dat het bedreigen van een politieman strafbaar is... en absoluut niet wordt getolereerd. In Den Haag zijn op station Hollandspoor twintig mensen aangehouden... na een herdenking van de tiener die daar vorige maand werd doodgeschoten door een agent. Ja, dat was een spontane herdenking. Overigens uh, niet gesteund door de familie van de doodgeschoten jongen... maar een 25 tal jongeren meende toch uh, bij station Hollandspoor... rond 4 daar uh, de jongen te herdenken. Daar hadden ze ook de gelegenheid voor, tot vijf uur. En daarna moest het ook afgelopen zijn en twintigtal... Die jongeren wilden zich daar niet aan houden en die zijn daarop aangehouden. En zo verliep het. Matthijs van der Wiel is vandaag bij de zitting. Matthijs, dat gebeurt niet vaak dat een agent vervolgd wordt voor doodslag. Waarom nu wel? Ja, nee, dat is echt zeldzaam hoor. Want uh, een agent in functie die uh, wordt normaal gesproken beschermd. Hè. Laatste veroordeling voor zoiets was in 1997, kun je nagaan. Maar ja, hier is het toch echt fout gegaan. Zo fout gegaan dat de vervolging moest komen. En het belangrijkste daarbij is dat deze agent niet stil stond toen hij schoot. Dat is wel de instructie, de schietinstructie bij de politie. Je moet stabiel staan om goed te kunnen richten. Maar, en dat blijkt ook uit de camerabeelden, deze agent was aan het lopen of aan het rennen, kon dus niet goed richten. Hij richtte misschien wel, deed misschien wel zijn best om op de benen te schieten, wat de bedoeling was en wat ook moet volgens die instructie. Maar hij raakte de jongen dus in de hals met, met dus fatale afloop. Ja, er zijn dus fouten gemaakt. Martijs is ook toegegeven. Wat, wat is nog het verweer van de agent? Ja, dat, dat wordt best een lastig verhaal, denk ik. Zijn advocaat wilde vooraf niks kwijt over die verdediging. Je kunt je voorstellen dat de agent bijvoorbeeld kan zeggen... dat hij zich bedreigd voelde. Hè? Noodweer, zelfverdediging. En eh, een argument daarvoor is dat deze agenten afkwamen op de beelding met het idee dat deze Rishi een wapen bij zich had. Dat was door iemand tegen de politie gezegd. Hij is vuurwapengevaarlijk. Ja, dan ben je natuurlijk op je hoede. En uh, achteraf bleek dat eigenlijk helemaal niet te kloppen. Hij had helemaal geen wapen. Hij had alleen maar sleutels en een telefoon in zijn zakken. De jongen probeerde weg te rennen. Probeerde te vluchten toen de politie het perron opkwam. En volgens de politie heeft Rishi op dat moment naar zijn broek gegrepen. En je zou dat kunnen zien, interpreteren als grijpen naar je wapen. Maar goed, de vraag is of dat dan ook weer uit die camerabeelden blijkt. Mm. En de familie van Rishi, we hebben het vanochtend gehoord. Onder andere de moeder van Rishi is ontevreden over deze vervolging. Wil een zwaardere aanklacht. Ze zullen ook niet naar de zitting komen. Wat, wat zit de familie zo dwars? Ze hebben geen vertrouwen in dit openbaar ministerie. Je hebt het gevoel dat de agenten de hand boven het hoofd wordt gehouden. Kun je ook wel iets bij voorstellen als je bedenkt... dat ditzelfde openbaar ministerie, officieren van justitie... dat zijn dezelfde mensen die dagelijks samenwerken met die agenten. Hè? Dus die moeten als het ware een van hun eigen mensen vervolgen. Zo, zo kun je dat zien als buitenstaander. De, de familie vindt de aanklacht te licht. Wil vervolging voor moord. En volgens de advocaat was er voorbedachte raad. Moord dus. Want dat zou blijken uit de verklaring van dezezelfde agent. Die zegt dat hij bewust geschoten heeft. Dat hij het overwogen heeft. En dat hij de tijd daarvoor heeft gehad. Dan is er volgens de advocaat van de familie voorbedachte raden, Dus moord. Wordt deze agent dus nu niet voor vervolgd. De familie wil dat hij... Agent ook wordt vervolgd, omdat de politie te, la te laat is begonnen met reanimeren. Wilde ook dat de andere agenten die erbij waren om die reden ook worden vervolgd. Zij procederen daarover verder, gaan naar het hof om dat allemaal af te dwingen. Ondertussen gaat deze zitting vandaag door zonder de familie erbij. De advocaat zal wel later op de dag een slachtofferverklaring voorlezen, namens de moeder die je eerder deze uitzending hebt gehoord en nog steeds helemaal kapot van is. Matthijs van der Wiel, bij de zitting vandaag. Matthijs, dankjewel. En u zult hem vandaag horen op Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. In Zuid-Afrika was het gisteren een nationale dag van gebed en reflectie voor Mandela. Door het hele land kwamen Zuid-Afrikanen samen om hem te herdenken. Uit de deuren van tempels, moskeeën en kerken klinkt de naam Mandela. Deze zondag is uitgeroepen tot dag van gebed en reflectie voor de oud-president. Hier worden aan een tafeltje nog snel wat rozenkransen verkocht aan mensen die gaan bidden. Dit is een hele bijzondere kerk wegens de rol die de kerk heeft gespeeld tijdens de anti apartheidstrijd Tijdens de apartheid mochten mensen niet samenkomen. Wat ze deden, ze zochten elkaar op. ...in de kerk. En de kerk werd een plek om eigenlijk politieke bijeenkomsten te houden. Heel bijzonder hier, maar ook in andere kerken... ...is dat ze praten over Mandela als mens. Een mens met fouten die vergeven moet worden. Niet zoals Mandela, de heilige, zoals hij ook wel wordt afgespiegeld. Van de Regina Mundi, de kerk die bekend stond... wegens het verzet tegen de apartheid... nu naar de Nederlands-Duits gereformeerde kerk, de NGK-kerk. Deze kerk steunde tijdens de apartheid juist het blanke regime. Ik is dominee André Bartlet. Ik ben predikant van die NG Kerk hier in Johannesburg. Ook voor die Afrikaanse gemeenschap het Mandela een symbool van verzoening geworden. Die tijd toe hij president geworden het was ons land ernstig verdeeld. Je hebt ook uitgereikt naar die verschillende gemeenschappen in het land. En in het bijzonder ook naar die Afrikaner gemeenschap uitge uitgereikt. Groot verlies ook hier voor deze gemeenschap. Mandela, ja, die heeft iedereen hier de hand toegestoken. Ook aan deze mensen hier. Uw kerk heeft een rol gespeeld tijdens de apartheid. Het was twee jaar nadat Mandela president werd. dat er excuses zijn aangeboden voor de steun van het apartheidregime. Hoe kijkt u daar nu dan op terug? En ook nu met het overlijden van Mandela. Ik, ik denk ons kijk terug met die, met die, eindelijk met dankbaarheid dat ons bevrijd geraakt het van ons vorige verbintenissen en apartheid. Uh, ik denk in de zekere gevallen nog een gevoel van van schuld en van, uh, van spijt. Uh, maar ik denk dat we groot mate een dankbaarheid dat mensen bij dit voorbij kan komen en dat iemand zoals Mandela ook die kerk eindelijk geholpen om hier die overgang uh, te kon maken. Onze kerk heeft fouten gemaakt, maar uh, we zijn vergeven uh, door ook Mandela. Al die kerken in ons land is gevraagd om hier die ochtend... uit uh, dankbare kineren... een kerst aan te steek... in herinnering aan meneer Nelson Mandela. Ons doen het niet. We steken nu een kaarsje aan, een klein kaarsje, zegt hij... om Mandela te bedanken voor wat hij gedaan heeft voor het land. En waardes, nu waardes, waardes, stilte. Iedereen mag zelf bieden... en nadenken over Mandela reportage hoort u van onze correspondent Alice van Gelder. En morgen is dus die officiële herdenking met veel staatshoofden, regeringsleiders en bekende wereldburgers. Waar staat het vast op dit moment, Sjoen Bakker? Nog altijd op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Diemen, 11 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En daardoor loopt het ook aardig vast op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg, 12 kilometer. Ongelukken op de A15 vanuit Maasvlakte naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Hoogvliet, 7 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. En dan de andere kant op richting de Maasvlakte... bij de Botlektunnel, 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En dan nog een aanrijding op de A58... van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Een file van 3 kilometer en de linker rijstrook is dicht. Rotterdam en Den Haag gaan eerst adressen controleren van Roemenen en Bulgaren... voordat ze een burgerservice-nummer krijgen. Vanaf 1 januari mogen Roemenen en Bulgaren overal werken binnen de EU. We gaan naar Rotterdam, naar de wethouder. Hamid Karakouz, Goedemorgen. Een hele goede morgen. En waarom komt u dan met strengere regels? Nou, het is op zich geen strenge regels, want we hebben afgelopen jaren hebben we voor geknokt om een goede registratie te krijgen. Want daar begint het. Want als je goed registreert, weet je waar die mensen wonen. En kun je ook controleren of het een bestaand adres is... en of er een overbewoning plaatsvindt. Want overbewoning veroorzaakt ook overlast voor de omgeving. En wat wij willen is dat we zeggen van... ja, je kan wel um, het uh, nummer gelijk afgeven... als ze aan de balie verschijnen. Maar eerst zou je nog even moeten controleren of het adres bestaat... En uh, of het overbewoning plaatsvindt, dan pas afgeven. Mm, maar dat op dit gesteld... moment, meneer Karakoes, worden uh, Europeanen die korter dan vier maanden in Nederland werken toch niet geregistreerd? Nou, daarvoor hebben we juist uh, uh, afgesproken dat er een, een ander systeem zou komen. Mm -hmm. de zogenaamde uh, registratie niet ingezetenen, uh, Om die mensen wel te registreren. Dat is een afspraak die we gemaakt hebben. En nogmaals, het systeem is nu eindelijk uh, zover dat het kan. Uh, alleen de werkwijze willen wij omdraaien. Dus niet gelijk een, so uh, een BSN-nummer afgeven, maar eerst controleren. En geldt dat dan alleen voor Bulgaren en Roemenen... of voor alle EU-werknemers uh, die uh, buiten het land komen, die uit het buitenland komen? Voor iedereen. Uh, want uh, ook, uh, het gaat om uh, voorkomen van overbewoning... en zorgen ervoor dat uh, die mensen gewoon goed geregistreerd zijn... waardoor je ook kan volgen. Want het aantal wijken in onze stad die staan aardig onder druk... Want uh, het gaat, die mensen veroorzaken geen overlast, maar de situatie waarin ze bevinden uh, veroorzaakt overlast. Denk aan overbewoning, denk ja, aan een straat ik snap het, die ja. dus niet daarop berekend is. Ja. En dat willen we voorkomen. Maar mag het ook? Volgens uh, Haagse ambtenaren lezen wij in, in het uh, Algemeen Dagblad, kan dit niet? Uh, er is natuurlijk vrij verkeer van werknemers. Uh, mag u ze wel op die manier dat burgerservice nummer uh, weigeren? Nou, wij denken van wel. Uh, en tenminste, het is wenselijk dat je dat doet. Laten we daar even mee, uh, mee starten. Want bedoel, uh, het is ook fraudegevoelig. Want we hebben een aantal maanden geleden ook gemerkt. Uh, en we zouden een waterdicht systeem krijgen. En het heeft natuurlijk geen zin om een klakkeloos BSN-nummer te geven. Eerst controleren, dan afgeven. Wat is daar mis mee? Ja, maar heeft u dit ook gecontroleerd in Den Haag? Heeft u minister Plasterk gevraagd of dit kan, bijvoorbeeld? Nou, de ambtenaren vinden van niet. Nee, dat heb uh, ik ook begrepen, uh, ja. Wij vinden dat wenselijk. En wij denken dat het ook kan binnen de werkwijze wat we op dit moment doen. En de minister moet daar een uitspraak over doen, vandaar onze brief. En wij vinden het echt wenselijk dat je eerst controleert, dan afgeeft. Maar waar controleert u dan nog meer op of ze ook werk hebben, daadwerkelijk? Nou, dat is een andere wetgeving, de zogenaamde Rotterdamwet. Want om te voorkomen dat dus heel veel wijken onder druk komen te staan, hebben we een beperking... Uh, inderdaad, als je geen werk hebt, dan kan je in bepaalde delen van de stad... in bepaalde delen van de straat uh, niet gaan wonen. Klinkt allemaal niet zo welkom. Nee, ze zijn van harte welkom wat ons betreft. Alleen, u moet zich ook begrijpen dat uh, aantal wijken aardig onder druk staan. En u moet ook begrijpen dat registratie hartstikke belangrijk is. Want dan kunnen we namelijk ook die mensen helpen. Want zij worden ook uitgebuit door de werkgevers. En zij worden uitgebuit door de huisjesmelkers... Dus die kant van de zaak moeten we ook oog voor hebben. Aan de andere kant moeten we ook natuurlijk niet ontkennen dat als die wijk niet op berekend is op de komst van heel veel mensen erbij, ja, de woning is daar niet op berekend. Als er overbewoning plaatsvindt, veroorzaakt overlast, de straat is daar niet op berekend. Mm. Ik moet je voorstellen dat u dus daar woont en in één keer bijvoorbeeld de auto niet kan parkeren. Maar meneer ja, Karakus, heeft, wel... heeft u dan extra parkeerplaatsen en woningen voor deze mensen? Als ze zo welkom zijn? Nou, wat wij willen is gewoon goede, goede spreiding over, uh, over de stad en over de regio. Ja, dat Omdat kunt u dat willen, maar heeft u, heeft u dan gezorgd voor goedkope woonruimte voor deze mensen en extra parkeerruimte? Ik noem maar iets. Ja, nou, daar zijn we hartstikke mee bezig. Hè. Dus maar alleen, je moet zich voorstellen, als je in één keer uh, 30.000 uh, nieuwe mensen bijkrijgt, ja, dan kan je niet verwachten dat het volgende dag geregeld is. En dat is ook ons oproep. Ze gaan komen, sterker nog, ze zijn, zijn er al en laten we dat mensen al in goede banen leiden. Ja. Minister Asscher van Sociale Zaken is vandaag nog in Brussel... om afspraken te maken met zijn Europese collega's... om misstanden tegen te gaan. Want hij ziet ook ja. wel dat het problemen kan opleveren. Wat verwacht u nog eigenlijk van de minister? Denkt u dat hij nog met aanscherping komt? Nou, wat ik van hem verwacht, en daar uh, heeft hij al een aanzet toe gegeven... Uh, is uh, voorkom nou verdringen op de arbeidsmarkten. Want als ik met de bewoners praat... Uh, dan gaat het niet zozeer over die mensen... maar uh, terecht dat ze zeggen van ja, uh, wij hebben geen baan. En, uh, en als ze komen, dan is de kans nog minder dat wij een baan hebben. Daar kun je alles van vinden, maar het zijn wel uh, de emoties en de beleving van die mensen. Daar moet je wat mee doen. En dat is ook zo. Als je dus uh, uh, via schijnconstructies onder een minimumloon kan werken... ja, dat is een valse concurrentie voor, uh, uh, voor, onze, voor onze mensen. Ja. Met Harder van Rotterdam. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Veel zorgen, we horen het bijvoorbeeld in Rotterdam. Verslaggever Mark Robin Visser is vanochtend in Waalwijk... bij een bedrijf waar, Mark Robin, al veel Oost-Europeanen werken, hè? Ja, een bedrijf uh, Piant Stanstechniek zijn wij. Uh, dat is een bedrijf waar van alles en nog wat uitgestanst wordt. Uit uh, papier, plastic, uh, noem het allemaal maar op. En meneer Brekelmans, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. U maakt ook regelmatig gebruik van Poolse en andere Oost-Europese medewerkers? Ja, heel regelmatig hebben we hier Polen en de East. Ja. ja. En uh, betekent dat dat u dat niet met Nederlanders kan vullen? Uh, dat ligt aan het werk. Hè. Soms hebben wij ouders uh, die uh, onverwachts komen en heel snel klaar moeten. En daar hebben wij uh, ja, uh, een aantal mensen voor nodig voor de korte periode. Ja. En dat zijn dan woonzaarbeiders. Dus. We hebben net even naar de wethouder in Rotterdam uh, geluisterd. Hoe hoort u dat nou aan, zo'n verhaal van een gemeente wat extra maatregelen neemt? Ja, het zal best probleem geven, denk ik. In het begin, ja. Hoe gaat dat hier in Waalwijk? Want uw bedrijf staat in Waalwijk. Ja, Nou, wij hebben hier volgens mij helemaal geen problemen. He, ook met de Polen hebben we geen problemen gehad, he. helemaal niet. Nee, u nee. kijkt eventjes naar, naar Stef van Bladel, waar ik vanmorgen begonnen ben... bij een uitzendbureau, he, TNS. Klopt. Jullie gaan ook met Roemenen werken? Uh, ja. Of daar werken jullie eigenlijk al mee, want die zijn jullie nu aan het opleiden in Roemenië? Klopt helemaal, maar dat is wel voor de, voor de medische, medische wereld. Juist. Ja. Wat vindt u nou zo van zo'n verhaal van de wethouder in Rotterdam? Nou, ik denk dat het sowieso goed is dat er over gesproken wordt... en dat ze gaan kijken hoe ze overbewoning tegen kunnen gaan. Uh, wij hebben daar als uh, branche, hebben daar een bepaalde afspraak met elkaar over gemaakt dat we uh, huisvesting uh, aan bepaalde veiligheidseisen moeten voldoen en dat we ervoor zorgen dat, iedereen, uh, ja, dat alles verstandig geregeld is, dat er brandvoorzieningen zijn getroffen en alles. Ja, daar wordt ook streng op gecontroleerd. Mm -hmm. uh, alleen op een gegeven moment als je het vrijlaat en je laat mensen zelf de eigen gang gaan, ja. Uh, ja, dan kiezen ze er toch soms zelf ook voor om met heel veel mensen bij elkaar gaan te wonen, puur en alleen voor de kosten. Mm -hmm. En uh, ja, dat is een situatie die niet wenselijk is en ik denk dat het heel goed is dat ze daar iets aan ja, doen. Ja, u zegt ze doen het zelf, maar we Sorry. horen ook... er zijn ook allerlei malefieden, huisjes, melkers... en ook malefieden uitzendbureaus. Absoluut, klopt. Ja? Ja. Ja, u, u vertelde mij vanmorgen ook, daar heeft u ook, dat merkt u regelmatig? Ja, daar hebben wij. Hoe vaak merkt u dat, dat er uh, gerommeld wordt? Ja, dat merken we dagelijks. Dagelijks? Ja, en daar komt, ja, daar komt er eigenlijk op neer... dat uh, met schijnconstructies worden uh, op een bepaalde manier de mensen verloond... En dat gebeurt uh, ja, soms door vlonen in het buitenland uh, of soms door aangenomen werkconstructies. En uh, daar is de prijs iets lager voor ons dan zeg maar, wat wij uh, voor reguliere uitzenduren moeten vragen. En uh, ja, sommige mensen die kiezen daarvoor om op die manier te werken. U merkt dagelijks dat er gerommeld wordt. En dan is de vraag, wordt daar ook op gecontroleerd? Worden daar ook maatregelen tegen genomen? Meneer Brekelmans... Wordt hier wel eens gecontroleerd in een uw bedrijf? Door de arbeidsinspectie of... Ja, wel, hier wordt regelmatig gecontroleerd. Regelmatig? Hoe ja, vaak? Nou, uh, twee keer per jaar. Wordt gecontroleerd. Wanneer ja. is hier voor het laatst gecontroleerd? Nou, dat is toch wel een maand of zes, zeven geleden hoor. Ja. ja. Heeft, heeft u de indruk dat er voldoende controle is? Er, is? er is wel controle. Alleen ja, ze hebben maar een beperkte capaciteit om alles goed te controleren. En uh, daardoor zou het ja, wat ons betreft wel wat meer mogen in feite. Ja. We gaan straks eens even kijken. Ik geloof dat u op dit moment één Poolse uh, uh, werknemer uh, bij de stansmachine heeft staan. Dat klopt. En die is hier al heel lang. Die is hier al heel lang? Ja. ja. Die is hier al... Die is hier uh, meer, niet meer weg te slaan? Die is hier al meer dan drie jaar. Dat is een vaste werknemer geworden. Gaan we daar straks na half negen eventjes uh, proberen mee te praten. Ik weet niet of, hoe, dat, hoe dat gaat. Het dat... zal moeilijk zijn, maar ja, goed. Heeft u een woordenboekje bij de hand? Nee. Ik ben hem vergeten, mijn Poolse woordenboekje. We gaan het gewoon even proberen. Tot straks.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 In Amsterdam en Rotterdam begint vandaag een project waarbij allochtone jongeren begeleiding krijgen bij hun studiekeuze van mensen uit het bedrijfsleven. Daarvoor is gekozen omdat ze nu vaak relatief weinig kiezen voor beroepen waar veel werk in is, zoals de zorg en de techniek. Daardoor komen die allochtone jongeren vaak werkloos thuis te zitten. Het parlement van Thailand wordt ontbonden en er komen nieuwe verkiezingen. Dat heeft de Thaise premier Shinluk Shinawatra gezegd. Ze hoopt daarmee een einde te maken aan de protesten. Toch gaat een massale demonstratie die voor vandaag is aangekondigd gewoon door. Oppositieleider Abhisit noemt ontbinding van het parlement een eerste stap... en wil dat Shinawatra opstapt. In Singapore zijn hevige rellen ontstaan nadat een Indiase man was doodgereden door een bus. Zo'n 400 woedende gastarbeiders richten vernielingen aan. Tientallen mensen zijn opgepakt, allemaal van buitenlandse afkomst... Veel gastarbeiders zijn gefrustreerd omdat ze in het rijke Singapore maar weinig verdienen. En de machtige oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is uit al zijn functies gezet... omdat hij was aangetast door het kapitalisme. Volgens de staatstelevisie heeft hij zich onder meer schuldig gemaakt aan corruptie, alcoholmisbruik... en ongepaste relaties met meerdere vrouwen. Er gingen al geruchten over het ontslag van de oom... onder meer omdat hij al uit een propagandafilm was geknipt. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer naar Weerplaza.nl. Michiel Severin, je vertelde net altijd lastig weer voor de weermannen. Ja, we hebben een grote je, maar hoe lastig wordt het voor ons vandaag? Uh, totaal niet, Marcel. Goedemorgen. Nee, okay. totaal niet. Het is in het noorden nog wat miezerig. Vooral in het noordoosten, dus in Groningen. En enigszins ook nog in Friesland, maar ik zie het gebied uh, eigenlijk voor mijn ogen al heel langzaam oplossen. Dat betekent dat het over een paar uur, ik denk wel zo rond 12 uur, uh, ook in Groningen helemaal droog is. En dan hebben we de rest van de dag droog weer. Wel veel wolkenvelden, maar de zon doet wel een poging om hier en daar een gaatje te vinden. De meeste kans op succes heeft ze in het zuidwesten, maar het zou ook zomaar ergens anders kunnen gebeuren. En ja. verder, als je nu naar buiten gaat voor het eerst. Dan zal de temperatuur opvallen, want het is nu al zeer zacht. 7 tot 10 graden. En die temperatuur verandert eigenlijk de hele dag niet. Pas vanavond begint die langzaam te dalen. Want dan stroomt koudere lucht richting Nederland. Maar tot dat moment zijn de temperaturen gewoon hoog voor de tijd van het jaar. Ja, nog niet echt een wintergevoel. Gaat het binnenkort wel kouder worden? Het wordt wel kouder. Het echte winterweer dat barst er absoluut niet los. Maar we krijgen te maken met een, een draaiende wind. Die komt nu nog uit het westen. Maar het draait in de loop van de nacht naar zuid en gaat dan lucht vanuit het ja, centrale deel van Europa aanvoeren. Dat is iets kouder, maar is vooral ook drogere lucht. En daardoor gaan de nachten kouder worden met temperaturen rond of iets onder het vriespunt. Overdag wordt het dan een graad of zes. Nou, dat is vrijwel de normale waarde voor begin december. Enige vraagteken waar ik dus mee zit, uh, dat is of er mist gaat ontstaan en vooral de de eerste twee nachten is daar enige kans op. Nou, dat kan de pret wat bederven. Dan is het minder zonnig overdag en een stuk kouder. Maar het ziet er toch eigenlijk naar uit dat het vooral dagen worden met een flinke periode met zon. En ja. ik ben vooral positief voor de woensdag. Ja, dat blijft lastig. Michiel Severin, dankjewel. Wij zitten in op de woensdag. Nu kijken we even naar het aantal files op dit moment. John Bakker, hoe gaat dat op de A1 bijvoorbeeld? Ja, op de A1 staat uh, nog altijd een flinke file vanuit Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen, 10 kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En daardoor loopt het ook vast op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden... voor knooppunt Muidenberg, 11 kilometer. Ook een opvallende file op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij Beetsterzwaag, 6 kilometer. Ongelukken op de A15. Vanuit Europoort naar Rotterdam bij Hoogvliet, 9 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Tunnel 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En dan nog een aanrijding op de A58. Van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En wij gaan zo dadelijk kerst in doen. Gaat u mee?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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Na China heeft nu ook Zuid-Korea zijn luchtverdedigingszone... boven de Oost-Chinese zee uitgebreid. De uitbreiding overlapt voor een deel het gebied... dat China twee weken geleden uitriep tot bufferzone. En ook Japan zit voor een deel in datzelfde vaarwater. We gaan erover praten met de defensiespecialist... van instituut Klingendaal, Kokolijn. Goedemorgen. Het Goedemorgen. wordt daar wel druk op deze manier. Niet te druk... Ja, als je naar de kaart kijkt, dan wordt het een soort spaghetti... van allerlei lijnen en strepen en stippenlijnen van, van claims. Eh, van gebieden die dus door die drie landen vooral eh, worden opgeëist. Nou moet je dat opeisen ook niet zo letterlijk nemen... dat ze zeggen van dat gebied is van ons. Het gaat hier om zogenaamde meldingszones. Dus als je met een vliegtuig daar doorheen vliegt... dan moet je van tevoren even naar Seoul bellen of naar Peking bellen... of Tokio en zeggen ik ga er doorheen... Um, dus echte soevereiniteit, echte territoriale aanspraken, die, die hangen daar wel achter. Maar uh, er is nog ruimte om daar, laten we zeggen, de komende tijd flink over te ruzien. Ja, uh, dat doet uh, Zuid-Korea inmiddels, want die hebben de druk opgevoerd, begrijpen wij. Die hebben ook. Um, uh, ja, de, inderdaad, de druk opgevoerd. Zo zou je het al moeten noemen, denk ik. Want Zuid-Korea is wel heel voorzichtig te werk gegaan. Ze hebben gezegd: uh, hij geldt nu nog niet, hij gaat pas op 15 december in, over een paar dagen dus. Uh, maar we melden het wel van tevoren en we zoeken echt helemaal geen ruzie en geen narigheid. We willen ook helemaal geen geweld gebruiken. We hebben het keurig bij Peking aangemeld en we hopen dat de Chinezen er begrip voor hebben. Dat is natuurlijk allemaal diplomatie uh, waarbij je toch wel een beetje uh, met de sabels uh, uh, klettert. Um, en Zuid-Koreanen zeggen ook... ja, we hebben het keurig netjes ook bij Biden gebeld, gemeld... de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En we hebben een verdrag met de Amerikanen... dat ze ons altijd zullen bijstaan. Dus hij kon ook bijna niet anders dan zeggen... van, we zijn het ermee eens. Maar Biden heeft ook gezegd, wees voorzichtig. We willen de zaak beheersen. We willen geen olie op het vuur gooien. Biden is ook vorige week naar... Uh, Peking afgereisd en heeft daar met uh, de Chinese leider Xi Jinping gesproken over deze zaak. En ook de Chinezen, dat gesprek is eigenlijk nog niet eens zo vreselijk slecht afgelopen, want de Chinezen die zeiden van u bent een oude vriend van ons. Uh, het enige wat we eigenlijk zouden willen is dat u niet bijvoorbeeld al partij kiest voor Japan of voor Zuid-Korea, want dan zou je ook al een hele slechte bemiddelaar zijn. Dan moet u eigenlijk volstrekt neutraal zijn. Biden heeft gezegd van nou ja goed, we, we streven voorlopig naar een diplomatieke oplossing. Legt u nou vooral bijvoorbeeld een hotline aan van Peking naar Tokio, eh, zodat we in ieder geval eh, ongelukken. Per ongelukken, militaire confrontaties en dergelijke kunnen voorkomen. Dus ja. de Amerikanen die passen hier helemaal het protocol van de Koude Oorlog bijna toe. Ja, nou goed, ze willen allemaal geen ellende, ze willen ook geen problemen veroorzaken, maar ze doen het wel ondertussen. Je had het ook kunnen laten. Waarom steekt iedereen hier zo de ellebogen uit? Ja, iedereen wijst dan toch naar China. Die zijn begonnen. Eind november hebben die dus een flink stuk zee. Uh, ...ja, uh, zeg maar, gekleemd, uh, uh, bedekt met een, met, een, met een soort meldingsplicht. En de Japanners die zeiden van, nou uh, ja, daar komt niks van in... ...want daar liggen dus onbe onbewoonde eilandjes die van ons zijn. De Senkaku-eilanden liggen daarin. Uh, en nu dan weer uh, een onbewoonde rots die notabene onder water ligt... ...ten zuiden van Zuid-Korea, door de Amerikanen nog ingesteld... ...na de Tweede Wereldoorlog... Uh, daarvan heeft Zuid-Korea gezegd: die hoort eigenlijk bij ons. We hebben er trouwens ook een, een, een soort oceanografisch laboratorium op neergezet. Dus daar kunnen uh, Chinezen eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. En die hebben dus gezegd: van ja, wij moeten dus onze claims nu ook neerleggen. Dat kan niet anders. Ja, nou, dit gaat toch tot problemen leiden, zou je denken? Is deze hele kwestie uh, niet rijp voor een tribunaal dat zich erover uitspreekt? Ja, dat zou wel zo zijn, maar de uh, Chinezen die hebben daar denk ik niet zo heel erg veel belang bij, want die zeggen van ja, als, het een, uh, als we er geen oorlog om gaan voeren, en dat willen we allemaal natuurlijk eigenlijk helemaal niet, want we hebben gelijk, dan zeggen ze toch, we willen het liever op een, een, een trilaterale basis bijvoorbeeld oplossen, dus met z'n drieën onderhandelen, eventueel met een bemiddelaar erbij. Uh, ja, en dan rekent iedereen naar zich toe. De Chinezen ja. zijn er in het grootste en het machtigste land, dus die zullen dan winnen. Dus ik zie het niet zo heel gauw voor een internationaal tribunaal verschijnen. Uh, de Amerikanen die bieden zichzelf ook aan als onderhandelaar. En het gekke is dat de Chinezen dat toch eigenlijk ook alweer inzien, dat het niet anders kan. Want uh, de, de Amerikanen die houden de Japanners en de Zuid-Koreanen dan alweer in toom. En dat is iets wat de Chinezen en de Japanners zelf uh, waarschijnlijk veel lastiger vinden. Defensiespecialist Ko Koorlijn van het instituut Klingendal. Ko, dankjewel. Jeugdwerkloosheid is hoog. En daarbij komt dan nog dat allochtone jongeren... vaker werkloos zijn dan autochtonen. Dat komt door hun studiekeuze. Allochtone jongeren kiezen vaker voor beroepen waar geen werk is. Ben je wel beveiligd geworden? Draai bedrijf. Uh, dat weet ik nog niet. Misschien niet als uh, gewone specialist of zo. Eerlijk, porno Stef.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 Ja, misschien wil ik later wel iets met kinderen doen. Maar wat ik echt wil doen is acteren. Dat is echt mijn, ja, dat is echt mijn ding. Nou, ga je droom achterna. Succes ermee. Ja, dank u wel hè. Uitkijken dus bij de studiekeuze. En dan maar hopen dat over twee, drie, vier jaar daar ook nog werk is. Reportage hoor van Mark Hamer op de beroepskeuzebeurs in Utrecht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Het is kwart voor negen. Ja, Marcel, gaan we deze weken gourmetten? Nee. Rolade? Mm, nee. Salm, misschien? Ah, oh, misschien. Ja? Ja, is... Eén ding is zeker. Deze kerst gaan steeds meer consumenten voor biologisch, duurzaam en streekgebonden producten. De City Food Route in Amsterdam speelt daarop in. Wandelen langs enthousiaste lokale ondernemers met hart voor de zaak. Verslaggever Jeroen Schutheizer ging kerstinkopen kopen doen. De lekkerste schouderlijke banaantjes van Amsterdam. U heeft uw duim er wel heel dichtbij, hè? Ja, ja, ja. Het is nog altijd goed gegaan, meneer. <laughs> is dat een streekproduct? Ja, nou, Wij uh, zijn uh, vooral van het lokale vlees. Onze dieren die groeien allemaal op in de Beemster. Erik Waagmeester is de slager. Ja, meneer. U heeft een rookkast. Ja. Kunt u die even laten zien? Natuurlijk. Wat hangt erin? Nou, We zijn vanmorgen zijn we gestart met onze achterhammen... Jammer dat we het niet kunnen ruiken met z'n allen, maar dat geeft zo'n mooie geur en zo'n mooie smaak aan de, aan de producten eigenlijk. Uit onderzoeken blijkt dat we tijdens de kerstdagen wat vaker naar de speciaalzaak gaan. Ziet u andere gezichten? Altijd, elk jaar weer. En uh, dat komt ook omdat als voorbeeld koemetten. Uh, dat moet lekker zijn. Dat, dat, met kerst mag dat iets boombastischer. En dan zijn de mensen bereid om wat meer te betalen voor een knap stukje vlees. En dat koop je niet uit de supermarkt. Zegt hij met een beetje een grijns op het gezicht. Wij kopen nog echt zelf onze koeien. Die selecteren we zelf bij de boer. We bekijken de koe. Vlees met smaak. U weet wat u verkoopt. Absoluut waar. Uh, sinds kort kom ik daar uh, wel regelmatig. Ja. En het bevalt me heel goed. Is het ook lekkerder? Het is ook heel erg lekker. Ze vertellen er dus leuke verhalen bij. En ze hebben van die leuke grappen. Het zijn gewoon leuke mannen. Oh, daar gaat het om. Oké, okay, ik hou mijn mond verder. Ander vlees. Ander vlees, ja, ja. Nee, nou snap ik het. Vloske, kussen. Nou, de bedoeling is om te laten zien dat eigenlijk lekker en verrassend eten... ook bij jou in de buurt om de hoek te vinden is. En dat je wel eens wat anders zou kunnen proberen dan de supermarkt. En de mooie tijd daarvoor is de kersttijd. Want dan hebben we al die mooie ondernemers... die hebben ook specialiteiten klaar liggen. Gaan we teveel naar de, de Albert Heijn, de C1000, de Jumbo... Ja, het is natuurlijk makkelijk om uh, een one-stop-shop alles in één keer bij elkaar te zoeken. Je mikt die karvel, klaar is, Kees. Ja, zo is dat. Lekker snel, maar het heeft ook wel wat ongezelligs. En wat is er nou leuker dan een praatje maken met de bakker of de slager of de groenteboer over die mooie waar die daar ligt? Dan krijg je ook weer met je plezier in het boodschappen doen terug. Steeds meer mensen die, die denken over ja, biologisch, duurzaam. Ja, duurzaam is voor ons ook van dichtbij en in de buurt. Het hoeft niet per se het keurmerk biologisch te hebben. Mensen zijn daar ook een beetje klaar mee, met dat onpersoonlijke. En uh, nou ja, dat is gewoon veel... Oh uh... nou ja, ik zie nog hele volkstammen hoor, in de supermarkt. <laughs> daar heeft u gelijk in. Het is ook niet zozeer een pleidooi tegen de supermarkt... als wel voor naar dat zaakje om de hoek. Zo, waar gaan we nou naartoe? Het is een volkorenbakker. Alles wat je hier ziet is volkoren, tot en met de oliebollen aan toe... En een echte Amsterdam-sfeer erbij, Hartogs. Goedemiddag. Steeds meer mensen houden zich bezig met uh, duurzaam, milieu, biologisch. Pas uw producten daar een beetje in, in dat hokje. Ja, alleen uh, wat is duurzaam, wat is biologisch. En wij malen zelf de tarwe en daar maken we dan ons volkoren brood van. Hier ligt het Nederlands tarwe opgeslagen, je ziet het kaft, zie je er ook nog in. En als je ons brood eet, dan moet je ook wat vaker naar het toilet voor de grote boodschap omdat dit helemaal uh, vol zit met vezels, zemelen. Nou, ik denk dat het uh, belangrijk is dat je als uh, ambachtsman altijd onderscheidt. Uh, we hebben een heel klein assortiment. En, uh, ja, ik, ik, ik wil alleen mijn brood hebben uh, waarvan ik denk van, ja, dat, dat draait het om, daar worden mensen blij van. Kijk, het uh, het meel is nog warm. Je ziet de molenstenen draaien. He, het is hier geen Efteling. Wat we hier doen, is, uh, is gewoon echt. Dat is nou de ambachtsman. Dit is hem hè. Mooi, hè. Toch wat anders dan door de supermarkt jakkeren. <laughs> ja, ik word hier ook heel blij van. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Met eh, nu ook ongelukken op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij de Wijkertunnel, 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Hank, 9 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Werknemers uit Oost-Europa komen hier graag. Die verdienen een fortuin voor hun omstandigheden dan. En bij 1 januari komen daar Roemenen en Bulgaren ook bij. Daar maken zich heel veel mensen zorgen over, maar er zijn ook positieve ervaringen. The beauty that's been lost before Wants to find us again I can't fight you anymore See you I'm fighting for The sea throws rocks together But time leaves us polished stones We can't fall any further If we can't feel And red Love van u Het is acht minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister Ascher van Sociale Zaken bespreekt vandaag de komst... van Bulgaarse en Roemeense werknemers naar Nederland. Vanaf 1 januari mogen zij hier eh, werken. Marco B. Visser is in Waalwijk bij een bedrijf... waar al heel veel gebruik wordt gemaakt van Oost-Europese werknemers. We staan bij een, een hele grote groene machine met een, daar zit volgens mij een soort lopende bandsysteem op. En die, de vloer rondom die machine is, ligt bezaaid met kleine ronde stukjes rubber. En meneer Brekelmans, wat wordt hier gemaakt? Uh, hier worden verbindingstukken uit de rubber gemaakt. Juist, dat wordt gestanst. Ja, dat wordt gestanst, ja. Het, het eindproduct ziet er een beetje uit als een snelbinder, zoals je die op je fiets kan doen, maar dan net iets anders. Dat klopt, dat klopt. ja. ja. En hier werkt Ben? Ben, dat is een Pootse werknemer die hier al een hele poos in dienst is. Ik ga even naar Ben toe. Goedemorgen, Ben. Spreekt u Nederlands? Nee, een klein bisschen. Een klein bisschen? spreekt spreken Duits. Een in Duits. Ja. Wat mag ze hier dan? Dat is, uh... Robert, Abbe. Ja, was niet zo vast is iets dat hij valt er bijna vanaf. Hoe lange arbeidt hij hier? Vijf jaar. Vijf jaar? Ja. Hoe dat geveelt, is goed? Ja, heel goed. Oké, okay, vielen dank. Ik ga even naar uw mede-collega, want u spreekt wel Nederlands, hè? Ja. ja. En, en hoe, hoe, want jullie werken veel samen? Ja. En uh, heeft u nou de indruk dat Ben hier gelukkig is? Ja, volgens mij wel. Ja? Ja, ja, ja, ja. Alleen hij spreekt nog steeds geen Nederlands. Nee, nee dat klopt. Waarom spreken ze geen Nederlands als je ze zo so lang hier ziet? Een beetje in Duits, alles mensen, als dan, zo Duits, Duits, Duits. Iedereen spreekt Duits tegen mij, dus hij, hij voelt ook niet de noodzaak meteen om Nederlands te gaan leren. Nee, precies, dat ja. ja, klopt. Ja. Volgens ons is het makkelijker om constant Duits te praten, want anders is het Nederlands. En dan... Staat het niet, En dan ga je het alsnog in het Duitsers doen. Ik begrijp het. Dus dan ga je het gewoon makkelijkst ja. te maken. Maar hoe is dat nou voor u? Want ik hoor dat hier in dit bedrijf veel meer Oost-Europeanen werken. Hè, als het heel druk is. Uh -huh. Wat vindt u daarvan? Ik vind het prima. Ja, ja hoor. Ja. Geen problemen mee. Nee. Nee. Nee. Je hoort nogal eens in de beeldvorming. Dat veel Nederlanders er moeite mee hebben. Dat er Polen of straks Roemenen en Bulgaren hier komen werken. Ja, nee. Ik zou niet weten waarom ik er problemen mee moet hebben. Nee. U heeft er al jaren ervaring mee hier in dit nou, bedrijf? Ja, hier wel, ja. ja. ja. Nou, vooral met, met Ben dan, want ja. Ben die werkt hier het langst eigenlijk. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Nou, veel succes, vielen en dank, Ben. Dank je. wel, Radio en Journal Media Overzicht. Rijkswaterstaat en Defensie zijn in Zeeland bezig met een bijzondere klus. Ze zijn een mijnenlegger aan het lichten. die in de Tweede Wereldoorlog zonk. in het Veerse Meer. Rijkswaterstaat legt bij Omroep Zeeland uit waarom ze het wrak gewoon niet laten liggen. Het is een uh, Duitse mijnenlegger. mogelijk is er nog munitie aan boord. En dat in combinatie met het feit dat door sportduikers hier veelvuldig op gedoken wordt. is voor Rijkswaterstaat nu uiteindelijk de reden geweest om het ding te verwijderen. En als het schip nog in goede staat verkeert, krijgt het een plaats in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Dan naar Trouw schrijft over Onvrede. Over CDA-leider Sibrand van Haarsma Buma die vandaag figureert bij opnames van een televisiecommercial. Het gaat om een commercial van PKN, de Protestantse Kerk Nederland. En het filmpje moet meer mensen met kerst de kerk in krijgen. Sommige leden van de PKN hebben er moeite mee... dat juist de CDA-leider gevraagd is. Hij is in hun ogen ongeschikt omdat hij te weinig doet voor de armen... en zo bijdraagt aan de tweedeling in de maatschappij. Bovendien noemen die leden het onverstandig dat de kerk zich associeert... met een partij die nog maar 13 zetels heeft. Nou, PKN is geschrokken van de reacties. Een woordvoerder benadrukt dat de kerk er is voor iedereen, ook voor mensen met wie je het niet eens bent. Ze voelt eraan toe dat Buma in het sportje eerst als kerklid te zien is en daarna pas als politicus. Na het uitbruik van de papagaaienziekte zijn drie bezoekers van een vogelbeurs in Zwolle doodziek geworden, meldt de Stentor. Een van de bezoekers was er uh, na de beurs in april zo ernstig aan toe dat hij vijf weken op intensive care lag. Papagaaieziekte is een voor mensen soms gevaarlijke ziekte. Die wordt overgedragen door besmette kromsnavels, zoals papegaaien en parkieten. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vermoedt dat op de beurs in Zwolle wel meer mensen besmet zijn geraakt. En een fan van RODA JC vond een ludieke manier om zijn frustraties te uiten. na het verlies tegen Heracles gistermiddag. Na die 3-1-nederlaag in eigen huis zette hij RODA trainer Ruud Brood te koop op marktplaats. Limburgse omroep L1 bericht daarover. Een halfje wit gratis af te halen. Valt het te lezen bij de beschrijving? De aanbieder heeft de brood onder de categorie FOP-artikel geplaatst. En bovendien is hij in de aanbieding nu met gratis speler naar keuze. Roddy J.C. staat in de Eredivisie op de 14e plek. De advertentie is trouwens na enkele uren alweer verwijderd. Het is niet bekend of er al een koper gevonden is.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 Doe de test op jolt.nl slash schakelen. mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. 9 uur.